9 uur. Het NOS journaal Door Alt Meegens. Voor starters wordt het vrijwel onmogelijk een huis te kopen. als ze maar een hypotheek voor 90% kunnen krijgen. Dat zegt de stichting die de nationale hypotheekgarantie verstrekt. Het voorstel om de hypotheek te beperken tot 90% van de woningwaarde. komt van de Nederlandse Bank. Die wil daarmee de totale hypotheekschuld van de Nederlanders verminderen. Maar volgens de Stichting Waarborg Fonds Eigen Woningen worden starters de dupe. Voor een gemiddelde starterswoning moeten ze dan ruim 30.000 euro aan eigen geld hebben. De meeste starters hebben dat niet. Bij Wijk aan Zee is een groot vrachtschip gestrand. Rond half vijf meldde de bemanning dat het anker het niet hield en dat het schip richting strand dreef. Geprobeerd werd de motoren te starten, maar dat lukte niet. Er zijn 21 bemanningsleden die mogen van de kapitein voorlopig niet van boord. Het schip dat onder Filipijnse vlag vaart, ligt een paar honderd meter uit de kust bij het Noorderbadstrand. Het kwam uit Amsterdam. Het schip vervoert nu niets, er zit wel stookolie in. Met een vliegtuig bekijkt de kustwacht of er olie is gelekt. Rond de jaarwisseling zijn er minder vuurwerkslachtoffers behandeld in het ziekenhuis dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Consument en Veiligheid. In totaal melden zich 670 mensen bij de spoedeisende hulp. Dat is 5% minder dan in 2010. Ook vielen er afgelopen jaarwisseling geen doden door vuurwerk. Hoewel in de afgelopen vier jaar het aantal vuurwerkslachtoffers fors is gedaald, maakt Consument en Veiligheid zich zorgen, de verwondingen waaraan mensen worden behandeld zijn vaak ernstig. Tussen de 200 en 300 mensen hadden volgens Consument en Veiligheid serieus oogletsel. De koopkracht ligt dit jaar voor veel huishoudens 1 of 2 procent lager, dat zegt het NIBUD, het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting. De daling valt tegen, dat komt onder meer doordat de zorgpremies sterker zijn gestegen dan verwacht. Sommige groepen gaan er nog extra op achteruit. Zo is de kinderopvang duurder geworden. De selectiecriteria voor de PABO moeten strenger worden. Dat zegt een commissie die heeft onderzocht... hoe het niveau van leraren op de basisschool omhoog kan. Volgens commissievoorzitter Meijerink loopt de kwaliteit van de leraren erg uiteen. En dat komt vooral door het gebrek aan selectie aan de poort bij de PABO's. De commissie wil dat studenten niet alleen getest worden op rekenen en taal maar ook op de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en Engels. Verder moet er volgens de commissie een landelijke toetsing komen... in het tweede en derde jaar... en moeten studenten zich tijdens en na hun studie gaan specialiseren. Het weer opklaringen en buien, met kans op hagel en onweer... vanmiddag vooral in het noorden hier en daar wat zon. Temperatuur 5 graden in het oosten, 8 graden aan de westkust. Morgen en ook zondag blijft het wisselvallig a ah, 2 bij verkeersinformatie kleine 20 kilometer file. De A9 Alkmaar amstelveen 4 kilometer van knooppunt Raasdorp. Op de A10 is dus bij de afrit Rai de rechte rijstrook dicht naar knooppunt meer. er staat een vrachtauto met pech. Op de A27 Breda-Gorkum, de nasleep van een ongeluk met een vrachtauto bij Breda-Noord. Er staat nog 3 kilometer file vanaf knooppunt Sint-Annebos. Alle rijstroken zijn weer open. Mag ik u eens vragen?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 NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Straks een zingende Amerikaanse president Obama en een blik op de koers van het CDA. Nou ja, met de koers van het schip bij Wijk aan Zee ging het niet helemaal goed. Het schip strandde voor de kust bij Wijk aan Zee. Een groot vastschip vastgelopen. De Filipijnse boot zou zijn gestrand omdat het anker het niet hield. Verslaggever Matthijs van der Wiel zag de hulpverleningsdiensten klaarstaan op het strand. Voertuigen van de reddingsmaatschappij staan op het strand. Iedereen is opgeroepen. Wat gaat u nu doen? Nou, Even aanschouwen hoe het allemaal verder, verder afloopt. Al het materieel staat hier op het strand? Ja, we hebben alles paraat. Dus de uh, bol stand bij en... Uh... Ja, afwachten. Ja, die twee scheepjes, die kleine bootjes, die zijn van u, hè? Ja, één van Egmond en één van uh, Wijkenzee. Ja. Hoe laat bent u gebeld? Uh, nou, ik heb de boot gemist. Ik heb mijn piepen niet gehoord. Dus, uh... Oei, dat is voor uh, dat is een, een vrijwilliger van, van de reddingsmaatschappij het ergste. Want zo vaak ja, gebeurt niet. het niet. Het is vreselijk gewoon. Ik kom van mijn werk af en, uh, en ik heb hem, uh, gewoon, uh, hij is gewoon niet afgegaan met mij. Ja, dus, uh... Eindelijk een keer gaat hij dan. Ja, ik heb in, in een ruimte gezeten waar, uh, waar er geen ontvangst is. Dus, uh... Je had op dat bootje willen zitten ja, met de op, collega's. Zegt. En ja. niet op het strand als uh, achter was. Nee, precies. Nee, nee, dat is gewoon uh, afschuwelijk eigenlijk. Dat kan je het wel zeggen. <laughs> dat, <laughs> dat is de ramp voor de reddingsmaatschappij medewerker. Ja, dat hij er niet bij is. Nee, het is voor dat ze op de kant liggen, maar de boot mis is, is ook een rot gevoel hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Twee van die opblaasbare reddingsvlotten met een oranje tent erop Die liggen op het strand en zijn dus van het schip afverwaaid. Die komt van boord af, en daar, er ligt daar verderop nog een vlot. Dus dat ze misschien eerst wilden evacueren en later toch niet, Ja, dat weet ik niet. Ja. Maar nu hebben ze zelf geen reddingsvlotten meer, want die liggen hier? Ja, nou, ze hebben zat aan boord, denk ik hoor. Dus dat is een meervoud. En als het licht wordt kun je dan eindelijk wat zien van het schip. Bewoners van wijk aan zee, die komen kijken. Sensatie, hè? <laughs> dat, dat is het. Ja. Maar ja, mooi is niet. Hij kan beter varen. Ja. Hij ligt heel dichtbij, hè? Hij ligt ontzettend dichtbij. Maar nou is het ook laag water. Dus... Laag water? Ik zie niet heel veel strand. Maar dit is nee. laag... u woont hier, dus u kunt het weten. Hè? Ja, nou, het is, het is uh, laag water aan het, aan het worden. Het is nog niet op zijn laagst hoor. Hij komt nog dichterbij. Dus hij komt nog droger te liggen ook? Ja, hij komt dichterbij nog. Ja. En opeens staat het strand vol met inwoners van wijk aan zee die dat moeten zien. Ja, dit is heel apart natuurlijk. Maar ik heb zelf altijd gevaren, maar ik ben blij dat ik nooit zo gelegen ja. heb. Terwijl ze gewaarschuwd waren naar nou, wat er in Italië is gebeurd, niet te dicht onder de kust komen. Mij van zijn ankers geslagen, heb ik begrepen. Ja, dat is ook zo. Dus, uh, en de kapitein en, is nog aan boord, hè? En uh, daarom. Ja. Maar die, die zit niet in de, in, de, in de reddingsmarkt. Die haalt het niet in zo. hoofd. Ja. Er kapitein die het in zijn hoofd haalt om van, uh, om van boord te gaan moest je maar niet doen, hè? Nee. nee. En verslaggever Matthijs van der Wiel is nog steeds op het strand... met nog steeds een streamende wind. Uh, Matthijs, wat gebeurt er op dit moment? Ja, die twee reddingsboot waar ik over vertelde... die rondom het gestrande schip Bobberden, die zijn inmiddels weer op het strand getrokken... met die gele trekkers, lanceringsvoertuigen noemen ze dat. En die zijn dus weer op het droge... want voorlopig viel er weinig te redden. De bemanning wil aan boord blijven... en er is verder niet een noodsituatie of zoiets. Ze zijn wel paraat. De mannen in die uh, droogpakken die zitten klaar op die boten. En die kunnen binnen een minuut weer daarbij zijn bij de boot. Want zo dichtbij ligt dat schip hier echt uh, een paar honderd meter uh, uit de branding uh, te wachten. Dus iedereen is eigenlijk aan het wachten wat er nu verder moet gebeuren. Ja, en is, is dat al duidelijk? Op welke termijn bijvoorbeeld dat schip yeah, losgetrokken gaat worden? Uh, nee, maar wat het is, is dat het in ieder geval... Uh, uh, wat de kracht nodig zal zijn om het los te trekken. Want het ligt echt muurvast. Vertelde me net de schipper van een van die reddingsboten die daar een tijdje rondomheen heeft gedobberd. Die zegt uh, ja, het ligt echt heel erg vast in het zand. Het is zo dat het uh, nu uh, een ebstroom is, dus dat het water zakt. Dat betekent dat het schip voorlopig nog alleen maar uh, vaster komt te liggen. En toen vroeg ik: is het nou zo dat het uh, een makkelijk vlot te trekken is op het moment dat het echt hoog water is? Hij zei: nee, het ligt echt muur en muurvast. Dus of het gevaar dat het kantelt. Vandaar ook dat de reddingsboten weer terug op het strand zijn. Want de boot, het schip heeft een, een, een platte bodem... ...waardoor het, het echt heel erg vast ligt in het zand... ...en het niet in kan vallen als het zeewater nog verder zakt. Oké. Okay. Nou, Matthijs houdt voor ons in de gaten. We um, horen je later op Radio 1 over dat vrachtschip bij Wijk aan Zee. Een foto van Matthijs vindt u op onze website. Een foto van het schip dat gestrand is. NOS.nl Dan het CDA. Onverwachting kijken CDA'ers en niet-CDA'ers uit naar het rapport van het Strategisch Beraad. Daarin wordt vanmiddag de nieuwe koers van de partij gepresenteerd. Duidelijk is dat die nieuwe koers in het radicale midden ligt, zoals ze het zeggen. Moet de partij weer elan geven en ook de weggelopen kiezers terugwinnen. Daar praat ik over met onze politiek redacteur Margreet Boer. Margreet, natuurlijk is de officiële presentatie pas vanmiddag, maar daar is al het een en ander uitgelekt. Kan jij eens op een rijtje zetten wat het gaat worden met het CDA? Nou ja, als je dan kijkt naar die concepten die circuleren, dan lees je echt een CDA-verhaal. Zo van uh, mensen moeten betrokken zijn op elkaar, solidair zijn met anderen. En dat wordt dan uitgewerkt in een aantal punten. Bijvoorbeeld Europa, hè, dat moet sterker worden. Er moet meer ruimte komen voor duurzame energie. Kijk je naar de financiële sector, dan moet het eigen woningbezit gestimuleerd worden. Maar staat er, er moet wel wat gedaan worden aan de hypotheekrente in ieder geval zoals die nu functioneert. En er niet Onbelangrijk punt is ook dat er staat... Uh, de emigratie wordt gezien als een verrijking van de samenleving. Nou ja, Dat is toch wel een ander geluid dan het CDA in, op dit moment in het kabinet laat horen. Hè? Er staat in het uh, conceptrapport... het huidige integratiedebat is doorgeslagen naar het andere uiterste. Nou, op dit uh, soort onderwerpen wil het CDA zich opnieuw gaan profileren... een fris geluid laten horen. En een woord wat je heel veel tegenkomt in het rapport is het woord verbinding. Hè, verbinden tussen jong en oud, verbinden tussen stad en platteland. Het CDA wil ook verbinden tussen... Uh, Mensen die hier geboren zijn en nieuwkomers. Nou, dat is een beetje de toon die het CDA dus wil aanstaan eigenlijk de komende 10, 15 jaar. En je merkt dus duidelijk dat ze zoeken naar verbinding en niet naar polarisatie. Nee, precies, en dat is toch een hele andere toon dan we nu vanuit het kabinet horen. Eh, dan ook uit het regeerakkoord spreekt. Wat denk jij, want het doel is natuurlijk om de partij uit het slop te halen. Maar er zal nog wel wat discussie plaatsvinden, vermoed ik, aanstaande zaterdag bijvoorbeeld morgen. Ja, nou, over er morgen zoveel discussie is, weet ik niet. Want morgen wordt het vooral gepresenteerd aan de leden. En dan moet die discussie beginnen. Hè, de komende maanden. Dan gaat uh, Aartjan de Geus, de voorzitter van het Strategisch Beraad, de partij in. De partijvoorzitter gaat discussiëren. Dus de komende maanden moet dat debat plaatsvinden. Maar het is wel duidelijk dat het de ambitie van de partij is... om met dit rapport en met deze discussie die partij weer uit het slop te halen. Want, staat er ook in dat beraad, hè, het CDA is uh, hun eigen CDA kwijtgeraakt. De monteur, de taxichauffeur, de kapster. Hè, dat zijn allemaal mensen die het CDA... Uh, weer terug wil winnen, maar die, die kwijt zijn geraakt. En je merkt dus dat het CDA een brede volkspartij weer wil worden. En daarom profileren ze zich in dat midden, dat radicale midden, hè, zoals ze het zelf noemen. En uh, nou, te hopen dus dat, dat daarmee de kiezer ook terugkomt. En ze willen ook wel laten zien, daarom zeggen ze ook radicale midden, het is geen gewoon midden, het is het radicale midden, dus niet grijze muizig of zo, maar echt een principiële keuze om daar te gaan zitten. En dan moet die kiezer uiteindelijk uh, ja, uh, de weg naar het CDA ook weer gaan vinden. Ja, dat is een deur is een beetje binnen het CDA. Eerst het verhaal en dan de partijleider. Um, dat gaat dus ook nog even duren. Ja, dat zeggen ze steeds hè, bij het CDA. De eerste inhoud dan het poppetje. En als je kijkt naar die conceptteksten van het strategisch beraad, dan staat daar ook: we kunnen alles mooi op papier zetten. Maar de kiezer heb je daarmee nog niet binnen. Want boegbeelden zijn belangrijk. Dus als de komende maanden die discussie plaatsvindt in de partij. dan hopen ze bij het CDA dat dan op een hele natuurlijke manier er op een gegeven moment iemand eh, ja, boven komt drijven. die heel natuurlijk deze nieuwe CDA-strategie kan vertolken. Hè. Dus dat er gewoon een gezicht bij komt eh, die met veel passie dat. Het verhaal aan de man kan brengen. Want staat er ook in dat uh, strategisch uh, beraadrapport, het moet wel gaan om een authentieke persoon. Ja. Nou ja, dat laat nog even op zich wachten. Hè. Die persoon komt niet vanzelf bovendrijven. Men hoopt dat dat de komende maanden wel gebeurt. Kijk je naar bijvoorbeeld oud-minister Ballin, die zegt vandaag ook in trouw, je moet dat niet overhaast het aanwijzen van een partijleider. Je moet dat debat afwachten, het verkiezingsprogramma schrijven. Nou, dat debat zal ongeveer in juni afgerond moeten zijn. En ja, binnen het CDA hopen ze dat je dan ook wel een beetje de contouren kunt zien van wie die nieuwe leider zou moeten zijn. Ja, precies. En, en de contouren dus van een nieuw CDA. Denk je dat VVD en PVV te maken krijgen met een heel ander CDA binnen de regering. Gaat dat, gaat dat ook spanning opleveren? Ja, nou ja, dat wordt natuurlijk wel heel spannend, eh, want er zit licht tussen het Strategisch raad en het regeerakkoord, dat is heel duidelijk. Eh, en het CDA, vooral in de Tweede Kamer ook, die kan natuurlijk eh, niet dat hele rapport naast zich neerleggen en doen alsof het niet geschreven is. Dus die zal zich ook willen profileren op punten als de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Aan de andere kant zegt het CDA, wij staan voor onze handtekening. Maar dat is natuurlijk een spagaat. Hè? En spannend is vooral de komende tijd als er opnieuw bezuinigd moet gaan worden. Want dan vraagt iedereen zich toch af welk CDA zit er straks aan tafel om te onderhandelen. Het CDA dat die handtekening onder dat regeerakkoord heeft staan. Of dat nieuwe CDA dat toch kijkt naar dat rapport wat nu op tafel ligt. En ook daar ja, inhoud aan wil geven. Dus dat kan de komende tijd al zichtbaar worden. En eh, dat is natuurlijk spannend voor het kabinet Rutte. Het is ook spannend voor het CDA of ze echt handen en voeten gaan geven aan dat nieuwe beleid. En of ze echt zelfbewust gaan opereren. En of ze die nieuwe kiezer inderdaad, of die kiezer, weer terug gaan winnen. Want dat, daar is het het CDA om te doen. Ja, precies. Nou, maar Geert Boer, later horen we vast van jou op Radio 1. Dan wordt het eh, rapport gepresenteerd van het Strategisch Beraad binnen het CDA. Later dus meer. De Meldkamer voor Ambulancezorg van de Veiligheidsregio Zeeland... is eh, onder verscherpt toezicht geplaatst. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft namelijk onderzoek gedaan nadat de meldkamer ten onrecht geweigerd had een ambulance naar een beller van 112 te sturen. Wij gaan praten met uh, burgemeester Van Goes, uh, verantwoordelijk voor de meldkamer van Veiligheidsregio Zeeland. Meneer Verhulst, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan zo'n fout worden gemaakt? Wat heeft u erover ontdekt? Ja, de melding uh, is uh, niet als acuut ingeschat door de centralist... omdat uh, de centralist geen verpleegkundige achtergrond had op dat moment. Als er wel een verpleegkundige had gezeten... Ja, was ook nog de vraag of het als acuut was ingeschat. Maar in ieder geval was dit geen verpleegkundig centralist en dat had wel gemoeten. Hmm. Hoe kan het dat daar niet een verpleegkundig centralist zit? Als ja, hij daar wel hoort te zitten? Ja, uiteraard. Ja, dat hebben wij ons ook uh, afgevraagd. Er zijn er wel veertien, maar uh, die nacht doorwisselingen en alles... Was, is de melding niet door een uh, verpleegkundig centralist behandeld. Hmm. Andere klachten van de inspectie zijn dat er steeds uh, wisseling... op cruciale leidinggevende functies zijn... Um, en het toezicht op de afhandeling van telefoontjes vaak ontbreekt. Het is, het is dus niet een incident, het gaat vaker mis. En daarom um, is het natuurlijk ook onder uh, verscherpt toezicht geplaatst, deze uh, uh, meldkamer. Vinden dat lijkt als... mij zorgelijk. Ja, het gaat om de meldkamer Ambulancezorg. Wij vinden het als bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland ook terecht... dat dit naar aanleiding van dit ernstige incident is gebeurd. We hebben ook direct een aantal maatregelen genomen. Ja. Maar willen ook dat er verder wordt gekeken uh. naar de procedure. Ja, ja want dat blijkt nu, worden... en dat is toch wel opmerkelijk. Dat uh, na aanleiding van één incident er een hele bierpunt open gaat. Nou ja, of het een bierpunt is, dat, uh, dat moet er uiteraard nog blijken. Er zal teruggekeken worden tot 1 januari 2010. Uh, uh, naar incidenten en meldingen en mm. hoe die afgehandeld uh, zijn, vinden wij als bestuur ook erg uh, belangrijk. Er zal een plan van aanpak komen, zal ook met de inspectie worden overlegd. En belangrijk is dat we per gisteren meteen een aantal maatregelen hebben getroffen. Maar laat, laat, maar, laat maar zien wat er, wat er aan de hand is, dan ja. kunnen we dat verbeteren. En waarom is dat niet eerder gebeurd, meneer Verhulst? Want u bent toch verantwoordelijk voor de meldkamer van Veiligheidsregio Zeeland? Nou, het is niet eerder gebeurd, omdat dit incident... Dat is in april vorig jaar is dat voorgevallen. Uh, ja, maar dat het is al is langer misconcludeerd, de inspectie. Dat is de aanleiding voor de inspectie om nu verder uh, te gaan kijken. Ja, dat kan wel zijn, maar... waren er ook geen aanwijzingen. Geen aanwijzingen. Is, is dat niet zorgelijk op zich, dat, er, dat, ja, dat, dat het niet goed gaat bij zo'n meldkamer voor ambulancezorg en dat u eigenlijk ja, daar niet van op de hoogte bent? Nou, het incident is natuurlijk uh, zorgelijk. En het is ook zorgelijk wanneer er meer zou zijn. Maar dat weten wij op dit moment nog niet. Nou, dan bellen we u later wel terug. Dat kunt u doen, <laughs> René Verhulst, burgemeester van Goes, dank u wel. Oké, okay, tot ziens. Zo dadelijk, ik zei het al, een zingende president Obama... gaat een liedje zingen van El Green. Nou, het schijnt niet onaardig te zijn, hoor. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Eerst maar eens even hoe het goed is op de weg, Kees Kwaks. Uh, nog 20 kilometer file, Lara. En wat vrachtwagens met pech vanochtend in deze spits... die zorgen voor nog enig leven in de brouwerij... Op de A9 richting Amstelveen staat hij bij knooppunt Holendrecht de rechte rijstrook is dicht. Vielen vanaf Bijlmermeer 2 kilometer. Ook een vrachtauto met pech op de A10 vanaf knooppunt Watergasmeer naar knooppunt Nieuwe Meer er staat file tussen Duivendrecht en de Afritraai 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Het gaat langzaam op de A27 almere utrecht tussen Eemnes en Wildhoven en op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Amersfoort en Leusden over 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. met Lara Rensen. Ja, nou, dit is niet Obama, het is uh, Let's Stay Together. Een groot hit van Al Green zingt hij zelf uit 1972. Hij zong het live toen in het befaamde Apollo Theater in New York. En in datzelfde Apollo was gisteravond een donoravond. Nou, die werd geopend door president Barack Obama. En die kon helemaal op het podium zichzelf niet meer beheersen. I... you ja, dat is niet onaardig toch? Obama had van tevoren blijkbaar al even laten vallen dat hij het wel wilde doen. Those guys didn't think I would do it. I told you I was gonna do it. Nou, daar kijk ik ook nog even een eh, publiek in. En dat Obama dit durfde te doen, is des te moediger, want op de donoravond in het Apollo was er ook El Green hemzelf. Hij zat zelfs op de eerste rij. De Amerikaanse president sprak hem ook nog even toe. I, uh, don't worry, I cannot sing like you, but I didn't, I just wanted to show my appreciation. Uh, <laughs> Wees niet ongerust. Uh, ik wilde alleen maar mijn waardering voor u uiten. Anders uh, Obama tegen Green. Nou, we weten inmiddels, uh, als Obama geen tweede termijn krijgt als president, dan ligt er misschien nog een carrière als solzanger in het verschiet. So in love het is uh, tien minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1-journal Mino Remmers in Brabant. Kan jij zo zingen, Mino? Nee. nee, moet dat? Nee, hoeft niet. Maar, dat lijkt me doe niet onverstandig. Nee, nee dan schakelt, <laughs> schakelt Nederland weg. Nee, nee. Ik kan wel gaan dansen misschien, maar ja, daar zie je dan weer niks van. Nee. Wat ga je doen? Wij zitten hier stevig te discussiëren in, uh, in, uh, in Oorschot, moet ik zeggen. Weg over. Ja het, is een ja, nou ja, het is toch een belangrijke beslissing die uh, in de Statenvergadering wordt genomen. Dat gaat dan over grote stallen. en. De, de woonhuizen die daar in de buurt staan. En daar ligt nu dus het voorstel, het komt van GroenLinks af... om daar eventueel voor te stemmen dat je geen nieuwe stallen meer bouwt... als die dichter dan 250 meter in de buurt van woonhuizen staan. Het gaat dus om nieuwe te bouwen stallen. En dat komt ook een beetje af van GGD Nederland. Jos van der Zanden is van de afdeling uh, GGD Hart voor Brabant. Is het eigenlijk allemaal op gang gekomen met die Q-koorts... van een jaar of wat geleden... Nou, dat is wel een belangrijk iets geweest. we de... gingen nadenken van... Ja, toen de consequentie, de burgers hebben beseft... Uh, dat er toch risico's zijn aan die intensieve veehouderij. En uh, dat heeft zeker een rol gespeeld. Uh. Men is wat, daar wat wakker uh, geworden op ja. dat moment, volgens mij. En zo kwamen we ook weer te spreken, net hier aan tafel, over de antibiotica. Ook heel veel toegepast, met als gevolg dat die resistent wordt... en zitten we in de problemen met de ziekenhuizen. Dat klopt. Die MRSA is voor de boer met name een, een gigantisch probleem. Ja. Uh, ja, dat is zeker waar. En zo uh, zei vervolgens, uh, ja, want daar hadden we het net ook over... Van hoe, hoe zit het met, met, de, met de wenselijkheid van boeren om er ook iets aan te doen? Uh, Herman van Ham is van de ZLTO. En u zei, ja, het is ook goed dat we met die sector nadenken... er moet iets gebeuren, want we zijn met die antibiotica... ook veel te ver doorgegaan. Ja, ik denk dat uh, uh, je kunt overal uh, boos om worden. Maar uh, eerstens kijk je naar jezelf. Wat kun je als sector doen om uh, naar een meer duurzame VHB te komen? Dat ligt ook in de lijn van het advies van de commissie van Doorn. En daar ligt volgens mij ook de opdracht. En ook de opdracht voor de Staten vandaag. Ja, want dat is, dat is besloten, nou niet zo lang geleden op het provincies in Den Bosch. Om dat die supermarkten ook meedoen. En zeggen geen kilo knallers meer. Want dan hoeven we ook niet meer zo scherp aan de prijs met enorme stallen te komen. Ja, ik denk dat uh, uh, de conclusie uit de commissie van Doorn is niet een de overheid aan zet is om zeg maar, de hindermacht te vormen... om te frustreren, ja. maar de overheid ook randvoorwaarden moet stellen... waarbij binnen de marktpartijen zeg maar, hun werk kunnen doen... en uiteindelijk kunnen komen tot een, uh, tot een duurzamer voedselpakket. En boeren staan klaar om hun bedrijf uh, uh, verder uh, te verduurzamen. Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje het, uh, het probleem... Uh, waar Chris mee zit, waar we, zijn bedrijf zijn wij hier in Oorschot. Uh, om er nog iets mee te kunnen verdienen, moeten we ook zo'n grote stal neerzetten. Dat is het eigenlijk. Nou, willen wij onze stal veilig maken? Uh, wij hebben hier dus een gesloten vakbedrijf. Uh, dus wij voeren geen dieren aan, wij fokken ons eigen product. Ja, schaalvergroting is daar daarbij alle must. Ja. Anders kan het niet. Nee. Je, je... En ik hoor u ook een beetje zeggen: kijk, je hebt. Uh, uh, er zit ook heel veel verschil in het soort stallen. Varkens is heel wat anders dan bijvoorbeeld geiten, waar die Q-koorts vandaan kwam. Dus wij, mijn varkens werken altijd in een gesloten stal. Dus dat wil zeggen dat er in feite niks van buitenaf naar binnen komt. En op ons nieuwe locatie zijn we zelfs aan het kijken dat we dus filters kunnen plaatsen. Dat er ook geen, geen influenza of een of andere bacterie binnen kan waaien. Ja. Kijk, dan zorg je voor als er geen input is, is er ook geen output. Ja, dan, dan worden de dieren ook niet ziek. Op die manier beheers je de bacteriën in de stal. En ja, het belangrijke is dat je dus bacterieleven in, in de hand hebt. Ja. En dan is er ook geen gevaar voor de omgeving. Vreest u die beslissing die vandaag valt op het provinciehuis in Den Bosch? Dat de uitbreiding van de stal niet mogelijk is omdat er woonhuizen te dichtbij staan? Natuurlijk, eh, dat is nummer één. Maar het is ook, de gemeente werkt ook aan de provincie zichzelf in de problemen. Als dus echt binnen 250 meter mogen hun dan ook niks meer. Hè? Nee, dan stel geen dan... woonhuizen bouwen? Geen woonhuizen bouwen. Nee, daar ja. zit het hem ook. Hè? Ook de gemeenten moeten natuurlijk nadenken... wat ze soms ook dorpskernen niet gaan uitbreiden richting het platteland... Ja, de ruimtedruk in Nederland is heel groot. En het ruimtebeslag, de ruimteclaims op de, op de beperkt beschikbare ruimte, heel erg groot. Maar die moet je gewoon samen uitkomen. Ja. En dat doe je niet op basis van emoties, op basis van voorveronderstellingen. Maar dat doe je op basis van onafhankelijk kwalitatief onderzoek. En daar wordt op dit moment aan gewerkt. Het onderzoek wat afgelopen jaar is afgerond door de IRIS, geeft geen directe aanleiding. Maar we hebben ook afgesproken dat er aanvullend onderzoek nodig is. Laten we dat gewoon afwachten en kijken hoe dan de vlag erbij staat. Maar, Jos van der Zanden, ik hoor ook zeggen van... eerst nog meer onderzoeken en niet nu al een hele rigoureuze beslissing nemen. Maar van zegt u, dat is onverstandig... want dan goochel je te veel met de volksgezondheid. Ja, wij denken uh, dat wij uh, het onderzoek... Wat, uh, wat de gezondheidsraad in uh, augustus september gaat zeggen... dat dat heel belangrijk uh, is, maar is er dan voldoende onderzoek gebeurd? Dus wij denken dat je eerst toch het voorzorgprincipe aan moet houden... en eerst uh, voorzichtig voor, uh, voor uitbreidingen uh, op dit moment, uh, ja... ja. We gaan afwachten wat de staten vandaag aan de Brabantlaan in Den Bosch gaan beslissen. De vorige keer, toen hier ook over gestemd is, vielen de partijen, ja, viel het eigenlijk precies 26 voor 26. Dacht ik, ja, uh, benieuwd hoe de partijen er dit keer uitkomen en of er inderdaad andere wetten gaan komen. Mino Rimmers. Dank je wel, ook voor deze hele week trouwens. Dat was fijn. Um, nog vuurwerkcijfers hebben we te goed. Dit jaar zijn er minder mensen gewond geraakt door vuurwerk... dan het jaar daarvoor. Minder, u hoort het goed. Er zijn 670 vuurwerkslachtoffers op de eerste hulp beland. Ik heb nu contact met Kees Meijer van Consumentenveiligheid. Meneer Meijer, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is toch opmerkelijk, want er was veel te doen hè, over vuurwerk ja. dit jaar. Ja, dat klopt. En uh, we zijn ook nog niet helemaal tevreden. Het is nog steeds zorgelijk dat die m's van die letsels nog steeds hoog is. Hè? 3 op de 10 van die 670 uh, slachtoffers heeft toch oogletsel opgelopen. En uh, ja, dat is vaak... Uh... Ja, akelig letsel gewoon. Ja, maar toch, in vier jaar tijd is het aantal in ziekenhuizen... behandelde vuurwerkslachtoffers gedaald met 40 procent. Ja. Dat is een behoorlijk percentage. Ja, dat is enorm. Daar zijn we ook heel blij mee. En uh, ik denk ook dat het een uh, heel positief bericht is. Uh, dat dat ook uh, ja, toch goed is dat uh, door verschillende inspanningen... die vuurwerktraditie ook op een veilige manier kennelijk gefaciliteerd wordt. En dat mensen dus ook zelf kennelijk toch meer aan het nadenken zijn over het, uh, ja, het oplopen van Enstad-Letsel. Mensen worden wat verstandiger misschien? Ja, je ziet het ook wel in de ongevallen. Je ziet toch dat bijna de helft van die ongevallen wordt veroorzaakt door een ander. Dus dan zijn mensen zelf wel bezig, uh, denk ik op een veilige manier, om hun vuurwerk af te steken. Maar ze letten dan weer niet op wat een ander om hen heen doet. En ja, dat typeert ook wel het soort letsels. Ja. ja, want u had het erover dat de ernst van het, uh, van de letsels, van de verwondingen, ja, u toch nog schrik aanjaagt. Ja. Want die zijn. Groot, dat? Ja, nou ja, er is al iets gedaald. Maar 14% van uh, die 670 vuurwerkslachtoffers die wordt in het ziekenhuis behandeld. En uh, ja, we weten ook van de oogartsen. die nog niet zelf met de eigenlijke cijfers naar buiten zijn gegaan. Maar we kunnen wel zien wat doorgestuurd is. van de spoedeisende hulp naar de oogartsen. dat dat toch 3 op de 10. Uh, slachtoffers zijn. En dat zit toch een beetje tussen de twee, tussen de twee en 300 mensen. Hm. Ik zei het eerder al, er is veel te doen geweest over vuurwerk. Vooral over de zwaarte van het vuurwerk. Van het illegale vuurwerk, de vuurwerkbommen. Ja. Uh, hoe vaak was daar sprake van bij deze slachtoffers? Uh, dat kunnen we er niet helemaal uithalen. Omdat mensen, uh, zeker als ze getroffen worden door vuurwerk van een ander... vaak niet weten welk type vuurwerk het is. Hm. Uh, wat we zeker weten is dat uh, ongeveer 22 procent van alle slachtoffers aangeeft dat ze letsel hebben opgelopen... door illegaal vuurwerk of vuurwerkbommen. Dus dat is nog steeds heel veel, vinden wij. Ja. En uh, ja, wat ons ook, uh, ook zorg, bezorg, zorg maakt, is dat, ja, dat veel mensen het ook niet precies weten. Dus het kan best hoger zijn. Ja. Maar goed, een algemeen vuurwerkverbod zoals is geopperd... dat is, nou, als we deze cijfers zien, toch misschien wat, wat overdreven. Dan zou je toch meer werk moeten maken van het illegale werk. Ja, uh, ik denk dat een, het verbod op vuurwerktraditie, dat het heel moeilijk uh, niet alleen te handhaven is, maar dat het ook vrij kostbaar is. Je moet dan al een, uh, heel snel een aan alternatieven gaan denken. Je moet mensen uitkopen ja, die toch leven van de, van de vuurwerkhandel. Dus ik denk ook dat dat uh, niet goed is. Het is wel zo dat we het idee hebben dat de weerstand afkeer toeneemt uh, uh, bij de Nederlandse bevolking. Dus zeker door al die uh, ja, knallers ver voor de jaarwisseling en ook al die ongeregeldheden, dat maakt het er allemaal niet leuker op, nee. maar uh, er is wel een alternatief. Uh, uh, vanaf 2013 komt er een nieuwe pyrotechnische richtlijn. Nou, daarin zou je als Nederland het voortouw kunnen nemen om ervoor te zorgen dat vooral dat zware knolvuurwerk niet meer in die richtlijn wordt opgenomen. En dan praat ik over die exportcobras, nitraatbommen en het werk, ja. Ja, dat is in wezen eigenlijk niet professioneel vuurwerk wat professionals gebruiken. Het is puur en alleen eh, wordt het gemaakt om het vooral uit te zetten in de Nederlandse consumentenmarkt en dan illegaal. De pyrotechnische richtlijn. Nou, ja, het is een het mooi woord, gehoord, gehoord. maar ik Brustig. kan het ook niet helpen. Het nee, dat zo. geeft helemaal niet, ja. ja. Heeft u nog advies voor uh, het komend jaar, komend autonieuw? nieuw? Waar moeten mensen op letten? Nou, uh, we hebben bewust de resultaten van de taskforce opsporing vuurwerkbommenmakers er even uitgehaald... omdat we niet de indruk willen wekken dat die daling nou alleen door de taskforce tot stand is gekomen. Maar wat we wel alvast kunnen aangeven is dat dat podium, uh, ja, wat we ook online wilden afbreken... Met name dat uitwisselen van die filmpjes, dat dat geslaagd is. Okay. 65% van ja. die internetfilmpjes zijn verwijderd. Maar even kort, advies aan de, aan de gebruiker? Ja, zorg ervoor dat je uh, heel goed, uh, als ik uh, u bedoel te afsteken. Mm -hmm. Ja, opletten nog steeds. Hè? Dus, uh, maar goed, dat moeten we de volgende jaarwisseling dan maar duidelijk maken. Uh, let op je buurman en let op wat andere mensen aan het doen zijn. Goed. Kees Meijer van Consument en Veiligheid. Over pirotechnische richtlijnen en zo. Dank. <laughs> Ja, bedankt. We zijn het eind gekomen van het Radio 1-journaal voor dit moment. We gaan door naar de collega's van de KRO. En ik wens u alvast een fijn weekend tot maandag. Uh, Sven. Ook een goed weekend. Ja, Goedemorgen. Wat heb je? Alle ogen zijn gericht op het CDA natuurlijk vandaag ook bij jullie. Maar ook de Partij van de Arbeid congresseert dit weekend. En daar wordt de nieuwe voorzitter Hans Spekman officieel aangesteld. Hoe gaat hij de sociaaldemocratie redden? Dat is de vraag. <coughs> Pardon, en de nationale ombudsman. Alex die is ook de gast. Hij vindt dat de politiek veel meer werk moet maken van de intolerantie in Nederland. Althans, de strijd daartegen. Dat er In Goedemorgen Nederland, eerst nu het nieuws van half tien. Hier is Dorot Pegens. Radio 1, het NOS-journaal. Voor starters wordt het vrijwel onmogelijk een huis te kopen... als ze maar een hypotheek voor 90 kunnen krijgen. Dat zegt de stichting die de nationale hypotheekgarantie geeft. De Nederlandse bank wil de hypotheek beperken tot 90% van de woningwaarde... maar volgens die stichting moeten starters dan ruim 30.000 euro aan eigen geld hebben... en de meesten hebben dat niet. De pabo's moeten strenger aan de poort selecteren. Dat zegt een commissie die heeft onderzocht hoe het niveau van leraren op de basisschool omhoog kan. De commissie wil dat studenten niet alleen getest worden op rekenen en taal... maar ook op aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en Engels. En ook zouden studenten zich tijdens en na hun studie moeten specialiseren. Bij Wijk aan Zee is een groot vrachtschip gestrand vanochtend rond half vijf. Toen meldde de bemanning dat het anker het niet hield en dat het schip richting strand dreef. En daar liep het vervolgens vast. Er zijn 21 bemanningsleden die mogen voorlopig niet van boord. Het schip, dat onder de Filipijnse vlagvaart, ligt een paar honderd meter uit de kust bij het Noorderbadstrand bij Wijk aan Zee. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Ah, en we hebben verkeersinformatie: een paar files nog op de A9 die we richting Amstelveen. Tussen knooppunt die met AMC, drie kilometer. Op de A9 richting Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 3. Op de ring A10 een vrachtauto met pech bij de afrit Rai. 6 kilometer vanaf knooppunt Watergasmeer. De rechter rijstrop is dicht. En langzaam rijden nog op de A28 van Zolle naar Amersfoort. Voor Amersfoort over 3 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Hans Spekman dit weekend, de officieel voorzitter van de Partij van de Arbeid. Hoe gaat hij de partij uit het sloptrekken? Kroaten spreken zich uit over de toetreding tot de Europese Unie. De Nationale Ombudsman zegt dat de politiek harder moet strijden... tegen de intolerantie in Nederland en het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Het is drie over half tien, dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Hengelo. Waar treinen met gevaarlijke stoffen pol langs grote mensenmassa's razen. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Alles en iedereen heeft het vandaag over het CDA. Maar er is nog een partij die dit weekend in de congres zit. En dat is de Partij van de Arbeid. Zou het bijna vergeten. Meneer Spekman, goedemorgen. goedemorgen. U bent de voorzitter van die partij. Gelukkig zijn wij het niet vergeten. U wordt de officieel de voorzitter van die partij. Het gaat met de SP hartstikke goed in de peilingen. Met u niet. Hoe komt dat? Nou ja, ik gun het is vast niet de SP van harte. Alles liever dat de SP doet dan de VVD of de PVV. Oh, dus als de SP doorgroeit, dan kunt u naar huis? Nee, alleen ik zeg waar mijn voorkeur ligt. Omdat ik vind dat we met links minder ruzie met elkaar moeten zoeken. Maar vooral tegen dit kabinet moeten strijden. Ja, maar het gaat met u slecht? Het gaat nu slecht in de peilingen. Maar de peiling alleen zegt mij echt nog niet alles. Dat heeft me nooit wat gezegd. Want ik weet ook nog de tijd dat we op 55 zetels stonden. En ik weet ook dat we op 13 zetels stonden en ik weet ook dat Mark Rutte op 11 zetels stond. Dus de peiling is niet alles, maar ik zie structureel zie ik het ledenaantal zakken en zie ik ook de hoeveelheid zetels verminderen. En daar zit mijn zorg, omdat ik zie dat juist in deze tijd een sterke sociaal-democratische partijen hartstikke noodzakelijk is. Ja, maar waar staat die partij nog voor? Het CDA vraagt zich dat af, heeft een strategisch beraadkop met een rapport om zichzelf te herbronnen. U gaat congresseren en dan gaat het over uw aanstelling, de aanstelling van het nieuwe partijbestuur, uh, allerlei technocratische dingen en een uitgebreid wandelgangenprogramma. Ga je daar de kiezer mee terughalen? Nee, nee niet alleen. Nee. Dus ik ben veel meer van plan. Maar kijk, onze idealen zijn al 100 jaar hetzelfde als Partij van de Arbeid. Wij streven naar sociale rechtvaardigheid, bestrijden van onrecht, het opkomen voor eerlijke kansen, uh, voor kennis, inkomen en, en zeggenschap. Ja, maar en, dat en doet dat de SP vragen ook vragen en daar denk... gaat het hartstikke goed mee. En en dat doet de SP ook. En met die partij gaat het hartstikke goed. Ja, de SP heeft ook weer op sommige punten net andere idealen. Uh, want die zijn net iets behoudzuchtiger. Hè? Dat, ik heb al heel lang ook zelf de overtuiging dat 65 echt geen 65 kan blijven. Maar dat sommige mensen echt langer door moeten werken. Zoals waarschijnlijk jij zelf en ik. Ja. Dat wij kunnen dat makkelijk. Uh, ja. En dat vind ik belangrijk. Dus dat is gewoon een verschil tussen ons en de, en de SP. Maar er moet veel meer gebeuren dan dat. Ik zie gewoon dat wij tegenwoordig overheerst worden door één... ...machteloosheid de instituties toe... ...waar mensen zich op stuk lopen... ...nou ja, dat, dat, dat moet gewoon een einde aankomen... ...en dan neem ik een groot voorbeeld aan wethouders... ...zoals Lodewijk je die niet genoegen nemen met... ...ik ga er niet over, als het gaat over slecht onderwijs... ...maar dat gewoon veranderen... Ja. Uh, ...dus de mouwen opstropen en het goed maken... ...zorgen dat kinderen goed onderwijs krijgen... ...dus dat is de ene kant. De tweede kant is dat ik die heren van het snelle geld... Uh, ...die allemaal alleen maar uit zijn op eigen belang... Uh, ...die moeten uiteindelijk toch weer ingeperkt worden in de macht... ...de macht ligt steeds minder bij de politiek... ...en steeds meer bij dat soort instituten. Wat bedoelt u, dus snelle heren van het uh, grotere ge snelle geld? Nou ja, bijvoorbeeld de, de mensen achter de hedge funds die de helemaal leegplukken en personeel met scherven overlaten. Maar wat wilt u daartegen met doen dan? Sorry? Wat wilt u daartegen doen dan? Nou ja, er zijn, de, wat ik ga doen, althans in de Partij van de Arbeid, is. Ik wil binnen een jaar een linksom uit de crisisplan maken. Een? Dat we echt die, een linksom uit de crisisplan uh, maken, waarbij we. Echt al die mechanismes die er de laatste misschien wel 10, 20 jaar zijn opgebouwd, waardoor de macht steeds minder bij de politiek komt te liggen en steeds meer bij allerlei financiële instituten en instellingen. Ja. De onzichtbare macht, ja. Ja, die moet echt gebroken worden. We moeten weer toe naar een samenleving waar we niet alleen voor de korte adem gaan, maar ook voor de lange adem. Linksom uit de crisis, hoe doen we dat? Nou ja, ik hoef niet alle antwoorden zelf te verzinnen... Sven, want ik, ben, ik word voorzitter van die partijen. Wat ik mijn opgave wordt, is om mensen bij elkaar te brengen... en daar debatten over te organiseren, zodat we dat gaan doen. En ik ben alvast wel zeer uh, gedreven... Ja. en overtuigd van het feit dat dit noodzakelijk is. Dus ik ga dit ook gewoon zo doen. Maar goed, zonder, zonder groot geld geen economische groei... Zonder, zonder groot geld geen banen... en zonder groot geld dus ook geen welvaart... en dus ook geen spreiding van inkomen en kennis en eerlijke kansen. Ja, maar waar het grote geld vroeger was om de samenleving als geheel ook sterker te maken... ...en te zorgen dat iedereen uh, daarvan kan meeprofiteren... ...zitten er nu heel veel mensen die het alleen maar doen... ...echt simpel voor het eigen belang. En dat is het mechanisme achter allerlei nieuwe financi financiële instituten... ...dat is het mechanisme achter die hedge dat is het mechanisme achter sommige aandeelhoudersconstructies. En dat moet echt stoppen. Ja. En dat is het grote zeg maar, opgave van deze tijd. Dus daar waar het CDA werkt aan een strategisch beraad en een nieuw plan. Uh, uh, dus een nieuwe partijkoers, zal ik maar zeggen. Bent u daar ook mee bezig? Uh, en dat gaat dan heten linksom uit de crisis? Nee, want dat is niet zozeer alleen een partijkoers. Uh, dat is zeg maar, een van de grootste vraagstukken van deze moderne tijd. Om daar een antwoord op te geven, zodat we ons idealen in de praktijk kunnen brengen. En niet zeg maar, allerlei types uh, en mij weglopen. En ons als samenleving het scherf overlaten. Ja, bent u ook niet een, een beetje een partij van verworven rechten geworden... Uh, met te weinig blik voor de toekomst, te weinig kijk op de toekomst... Uh, van wie de kiezer zich afwendt? Nou ja, volgens mij juist niet. Ik constateer alleen maar dat die juist in de peilingen goed doen... dat die meer zijn van de verworven, voor verworven rechten. En alles moet blijven zoals het is. Ik, bedoel, ik sta echt voor verandering. Daarom heb ik ook al een paar jaar geleden mijn nek toen uitgestoken... voor dat wij langer moeten doorwerken tot 67. Dat is ja. volgens mij niet echt behoud van voren verricht, zou ik zo zeggen. Ja, maar waarom staat u dan zo slecht in de peilingen? Ja, daar kan je op terugkomen en dat wil ik ook graag nog een keer uh, beantwoorden. Ik denk dat dat alles te maken heeft, onder andere uh, ook met het chagrijn wat er in Nederland is, wat ik zelf overigens ook heb, uh, naar Europa toe, naar alles wat er aan de hand is. Uh, daar hebben we liever geen cent voor over. Maar ja, aan de andere kant, kijk, ik heb de diepe overtuiging en met mij de Partij van de Arbeid... Dat wij Europa nodig hebben omdat we daar onze boterham verdienen. Het gaat slecht uh, met de Partij van de Arbeid omdat het slecht gaat in Europa? Nee, omdat ons standpunt over Europa is dat wij die euro niet willen laten vallen. En ja. dat willen we niet laten vallen, omdat ja. wij die Europese economie zo ontzettend belangrijk vinden. Dus dat is en de, en de enige mensen, verklaring. Die hebben hetzelfde chagrijn als wat ik heb over Europa, maar die zeggen dan ook, eigenlijk of die vinden dan ook, nou laat ze ook maar zitten. Uh, laat het maar gebeuren. Ja, en dat nemen wij niet voor onze verantwoordelijkheid. Omdat ja. wij echt de overtuiging hebben dat als we dat doen... dan stort de Nederlandse economie in en dan zitten we helemaal in de problemen. Ja, weet je wat de verklaring is van allerlei volgers... en analisten van het politieke bedrijf in Den Haag? Ja, die zijn er heel veel. Ja, en maar die leest u ook. Ja, ja ik lees alles geïnteresseerd. En wat maar zeggen ik zij? Het allemaal prima. Kijk, ik, ik ben de politiek ingegaan omdat ik de idealen die ik net eerder met jou besprak, die wil ik realiseren. En ja. alle analyses en strategieën is allemaal mooi, ja. maar ik wil staan voor de zaak waar ik in geloof. En dat ja. doe ik soms. Ja, door stap met dit regime die niet erg populair is. Maar dan moet maar dat ik wel ik herkenbaar bij het. de kiezer aankomen, meneer Spekman. En het Sorry? moet dat wel herkenbaar bij de kiezer aankomen. En het beeld dat die analisten schetsen is een partij die een coalitie steunt. Uh, met, een, met een regeerakkoord en een verkiezingsprogramma... Uh, althans van de partij die in dat kabinet zitten... dat haak staat op uh, het gedachtegoed van de Partij van de Arbeid... en een lijsttrekker die volkomen onzichtbaar is? Wij steunen het kabinet niet. Uh, ik heb echt... Nou, u steunt het kabinet, oh, het kabinet op... wel, want u steunt het kabinet op het Europa-dossier... en ja, zonder uw steun was het al lang ik afgelopen geweest. Ik heb gevoed, debat gevoerd... waar de media 0,0 aandacht vatten en die nu pas wakker worden... zoals bijvoorbeeld over de herziening van de bijstandswet... Uh, en die invoering van die vreselijke huizettoets waardoor kinderen hun ouders moeten gaan onderhouden. Yeah. En dus eigenlijk veel minder kansen hebben dan bijvoorbeeld mijn kinderen om hun zelfstandigheid te verdienen. Een gruwel van een wet. Daar is een week lang over gedebatteerd in de Kamer. Yeah. Daar waren we als oppositie zeer eensgezind en fel op tegen. Yeah. En daar was de aandacht nul. We zijn op heel veel punten zitten we fel tegenover het kabinet. Ja. Uh, alleen bij Europa, zeg ik nogmaals... Ja. dat vinden wij van zo'n groot zegenbelang... ondanks het chagrijn wat ik er zelf over heb... en heel veel pevenaars overigens... Ja. maar weer, vinden we dat Europa geen speelbal moet zijn... van politieke spelletjes. Ja. Uh, dat is te belangrijk voor de Europese ja, en Nederlandse economie. Europa blijft nog wel even bestaan, dus dat ja. thema blijft. En uw steun daaraan dus ook. Ja. Uh, en het optreden van uh, de politieke leider blijft ook. Ja. Met andere woorden... Hoe wordt het, Peter? Nee, nou, dat is wat ik zei. Wat ik ga doen is de organisatie alvast sterker maken. Ik ga zorgen dat er weer 100.000 leden bij die Partij van de Arbeid komen. We ja. gaan werken aan een aantal duidelijke programma's om een einde te maken aan de machteloze politiek. We moeten weer de mensen moeten weer zeggenschap hebben over de ja. instituties in plaats van dat de instituties de baas zijn. 100.000 leden, dat is een verdubbeling ten opzichte van nu. Ja. En, en in vier jaar tijd, als u dat niet lukt, daar is, bent u dan op af te rekenen? Ja, natuurlijk. Want ik heb toch nergens een geheim gemaakt van de ambities die nee. ik heb met mijn partij... En die organisatiegraad die wil ik niet voor niks, want ik zie wat er gebeurt als we ons niet organiseren. Dat zie je overigens hetzelfde in de vakbond. Waar de ja. organisatiegraad te laag is, ja. worden werknemers overgeleverd aan de willekeur van de werkgever. Ja. Ik wil weer toe naar een samenleving waar we met z'n allen weer zeggenschap hebben, waar het niet oneerlijk is verdeeld qua die zeggenschap. Is Job Cohen voor u de ideale lijsttrekker straks? Ik heb Job altijd gesteund en dat blijf ik ook doen. Dat staat los van het feit dat ik een lijsttrekkersverkiezing wil, uh, zeg maar waar zelfs niet alleen de leden, maar ook niet-leden, uh, op kunnen stemmen... omdat ik het belangrijk vind, omdat ik vind dat Naar je moet vechten voor je positie. Ja, maar dat is nog geen antwoord op mijn vraag of Job Cohen de ideale lijsttrekker is? Ik heb Job, ges nee, maar ik heb Job gesteund, dus ik vind Job, die deugt door en door... en ik vertrouw hem zeer, ook in zijn politieke... En is hij de, eh, de ideale de lijsttrekker? Goed? Sorry? En is hij de ideale lijsttrekker? Dus ik vond hem een hele goede lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Ik heb hem gesteund en ik zal hem weer steunen. Maar, de, maar als mijn verantwoordelijkheid als voorzitter, vind ik... Ja. Ja? dat er echt een open lijsttrekkersverkiezing moet komen... Want daar wordt de partij beter van, maar daar wordt ook iedereen beter van... want je moet leren vechten voor je positie. Je is plek. Job Cohen bij de volgende verkiezingen de ideale lijsttrekker, ja of nee? Ja, maar Je kan het herhalen, maar ik zeg dat ik Job steun. Het of antwoord is dus, ja. Ik... Van... maar dan kunt u toch ook gewoon ja zeggen? Als u Job steunt. Maar als ik Job steun, dat is toch ja of niet? Ja, of nou, vind je ja. dat ingewikkelder ja? Nou ja, je kunt ook iemand steunen en toch ze tegelijkertijd zeggen... ik steun hem, ik vind hem fantastisch, maar hij is niet de ideale lijsttrekker. Dat kan ook. Oké. Okay. Nou, ik vind hem hartstikke goed, ik steun hem en ik hoop dat hij zich weer beschikt bestelt als lijsttrekker. Maar ik ga wel een lijsttrekkersverkiezing organiseren omdat ik dat belangrijk vind voor die partij. Want mensen moeten vechten voor hun plek. Dat zou je ook moeten doen voor het voorzitterschap van de Partij van de Arbeid. En daar wordt de partij en daar wordt Nederland beter van. Wordt het gezellig ook een beetje nog bij jullie dit weekend? Ja, dat is meestal wel zo. Dus ik vind vooral zeg maar, de bijprogramma's Vind ik meestal het gezelligst, het rondlopen zeg maar, op de wandelgangen. Het wordt altijd leuk. Het wandelprogramma, zoals dat dan ja. heet. Hans Peckman, officieel aangesteld als uh, uh, partijvoorzitter... van de Partij van de Arbeid komend uh, weekend... bij het partijcongres van die partij. Ik wens u een goed weekend. Ja. En He dank you. voor uw tijd. Dankjewel. Dag. Dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u in de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De film New Kids Nitro krijgt ondersteuning van een dove tolk. De unieke grove taal van de Brabanders zal worden vertaald naar handgebaren. Hoe bedenk je eigenlijk nieuwe gebarentaal? Corline Koolhoff van het Nederlands Gebarencentrum heeft het antwoord. Nieuwe gebaren worden bedacht eigenlijk net zoals, je, uh, zoals nieuwe woorden worden bedacht. Er is iemand die is creatief met taal en die bedenkt een, uh, een woord en die gaat dat woord gebruiken. En als dat een goed, leuk, interessant woord is, gaan andere mensen dat overnemen. En zo gaan steeds meer mensen dat gebruiken. Het bedenken van een nieuw gebaar gaat het eigenlijk net zo. Um, en dat gebeurt heel vaak uh, in verschillende groepen. Jongeren uh, hebben bijvoorbeeld heel veel nieuwe gebaren bedacht, uh, de zogenaamde straattaalgebaren. En um, voor uh, de film Nieuw Kids schijnen ook nieuwe gebaren bedacht te zijn. Al dus Coraline Koolhof van het Nederlands Gebarencentrum. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar uh, Goedemorgen Nederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Hengelo. Terug naar nieuwste de Jager. De fietsenstalling, Paul naast het station van Hengelo. We staan hier echt nou, twee meter ongeveer van het uh, dichtstbijzijnde spoor. Wethouder Jan Bron, ik heb op internet gekeken, de site van NS. Twintig keer per uur komt er hier een passagierstrein voorbij. Weet u ook hoe vaak hier een trein met gevaarlijke stoffen voorbij rijdt? Nee, dat uh, weten we niet. Hè? We weten wel ongeveer hoeveel uh, treinen er uh, doorheen gaan... Maar we weten natuurlijk niet waar die uit uh, samengesteld zijn. Hè? Op... Weet u vooraf als er iets gevaarlijks voorbij rijdt? Nee, dat weten wij nooit vooraf. Is dat geen gekke situatie? U bent verantwoordelijk voor de veiligheid? Ja, er is altijd een risico. Het is nooit nul. Er zit een zeker restrisico. Ja, nou, en dat risico dat komt hier ja, eigenlijk uh, heel erg duidelijk tot leven. Want als wij een paar stappen zetten over de stoep... en naar binnen gaan bij het Paul hiernaast gelegen poppodium... Even spieken. Vanavond uh, kunnen we hier genieten van de Fandax. Kent u die? Nee, die niet. Maar ik weet dat we hier een geweldig uh, poppodium hebben in uh, Oost-Nederland. En we draaien mee in de top van Nederland, denk ik. Even naar de directeur van het poppodium, Combeis. Hoeveel mensen kunnen er uh, hier in uw complex? In totaal als het allebei de zalen tegelijk uitverkopen. 1100 man. 1100 man. Nou, onlangs uh, kwam de brandweer met een uh, ja, wat macabere waarschuwing. Als het hier... Paul naast uh, het poppodium op het spoor misgaat met zo'n uh, trein met gevaarlijke stoffen. Ja, dan kan dat uh, ja, in het slechtste geval de worst case scenario 400 tot 1000 doden opleveren. Ja, dat lijkt me schrikken voor u als directeur. Ja, enerzijds wel. Aan de andere kant is het een rapport. En de bedoeling van een rapport is dat er dan actie wordt ondernomen. Dus ik vertrouw wel op die actie. In 2009, ja, toen is hier dit gebouw neergezet. Waarom is het zo kort geleden nog pal, naast dat ja, bijna gevaarlijke spoor gezet? We hebben het naast het spoor neergezet... omdat het uh, zeg maar dan een prachtige verbinding geeft voor bezoekers die met spoor komen. Wisten we toen dat hier dat soort treinen langs rijden? Ja, we wisten toen wel dat er ook treinen met gevaarlijke stoffen langs rijden. Even weer terug naar uh, de wethouder. Waarom is hij hier nog maar drie jaar geleden, Paul naast dat nou, impotentie, levensgevaarlijke spoor, dit poppodium neergezet. Omdat het uh, gebouw zoals het uh, hier staat binnen de veiligheidsnormen uh, past. En uh, dus daarom kon het gebouwd worden. Alleen wat je nu ziet, en dat is in 2003, zijn dat, is dat allemaal bekeken. merk je dat het, uh, uh, het vervoer fors uh, gegroeid is. Hè? Dat... Ja, want toen is er berekend uh, een prognose gemaakt hoeveel gevaarlijke treinen hier over het spoor zouden gaan. En dat ja. is een enorme misrekening. Ja, dat zou de 200 zijn. Nou, het is geen misrekening. Je ziet dat uh, Nederland uh, groeit geweldig. En we hebben hier ook te maken met goederenvervoer... dat met name door de Maasvlakte veroorzaakt wordt. En daar zijn de bewoners hier niet blij mee. Veel meer gemeenten zitten hiermee in hun maag. Maar Den Haag werkt aan een oplossing. Hoe zit dat? Nou, in ieder geval komt er een basisnet spoor. Dus dat betekent dat het aantal wat gegroeid was van 200 naar ruim 4000 op dit moment... dat het weer naar de normen terug gaat. En dat is 1900. Maar er blijft natuurlijk altijd een risico zitten met zoveel treinen op. En de situatie dat u niet van tevoren weet wat voor gevaarlijkste hier voorbij komt, die blijft? Ja, dat weet niemand in Nederland. Gaat u zelf nog wat doen om de veiligheid hier van dit poppodium, ja, waar toch uh, op, een, op een drukke avond uh, zo'n duizend man zijn, om dat te verbeteren? Ja, er komt een, een wal bij, zodat bij uh, plasbranden de vloeistof niet uh, naar metropool kan gaan vloeien. En er is inmiddels een uitgebreide bluswatervoorziening onder het station gelegd. Terug naar directeur Kombuis van het poppodium. Als u zo om me heen kijkt, hier in de grote zaal inmiddels, wat, uh, wat vindt u ervan? Nog hartstikke nieuw? Ja, nee, wij, wij hebben natuurlijk. We wij, wij groeien enorm en uh, we trekken heel veel bezoekers ook van buiten overijssel. Trots? Ja, heel trots. Ontzettend. Maar als u nu achteraf, uh, het achteraf uh, opnieuw zou kunnen doen, had ze dan liever niet dat poppodium even een paar honderd meter verderop heel veilig neergezet? Nee, ik, ik ga ervan uit, nogmaals, ik heb net het verhaal van de wethouder gehoord, en ik, ik sta er precies hetzelfde in. We moeten heel waakzaam zijn. En uh, het is natuurlijk een, een situatie dat als hij niet onder controle komt, dan is het zorgwekkend. Maar tot dat moment denk ik dat dit de beste locatie is om er te zijn. Dank u wel. Zij Nieuws de Jager. Straks Kroaten spreken ze eruit over de toetreding tot Europa. Maar eerst. 3, 2, 1. Go. Deze dag 1981. We hold the government of Iran vulnerable responsible for the well being and the safety return of every single person. We de stem van de voormalige president van de Verenigde Staten, Jimmy Carter. Uh, die de Iraniërs in 1979 deze dag waarschuwden... dat ze de Amerikaanse gijzelaars in de ambassade daar in Teheran... goed moesten behandelen. 444 dagen zou de gijzeling duren vandaag, 31 jaar geleden. Frans Stultjens werkte destijds voor Echo, een voorloper van dit programma... en sprak als een van de eerste met de Amerikaanse gijzelaars. Alle journalisten, en dat waren er niet zoveel... Ze zaten in één hotel... Nou, en in dat hotel op een avond, eh, namiddag, het was al donker... Eh, werden we uit onze hotelkamers gehaald door leden van de Revolutionaire Garde. We werden in, in een bus gestopt... en we werden naar eh, het, het grondgebied van de Amerikaanse ambassade gebracht. En daar hadden ze in de tuin hadden ze een soort tribune voor ons gebouwd... voor de journalisten, waarop we plaats moesten nemen... En in front van ons hadden ze een, een, weer een andere tribune gebouwd, een podium zeg maar. En daar stonden allemaal stoelen. En we moesten een hele tijd wachten in het donker en plotseling ging het licht aan. En één voor één, mannen en vrouwen kwamen, de gegijzelde Amerikanen, kwamen dat podium op. En uh, toen mochten we één voor één ook een vraag stellen. Ik hoop dat ik before ben voor uh... Ik laat het up to de Amerikaanse mensen en onze president to uh, make juiste right decision. I just want het best voor ons hier en voor iedereen. We hadden nauwelijks met elkaar overlegd wat voor vragen we zouden stellen. Uh, we waren natuurlijk zeer onder de indruk van dat moment dat de lichten aangingen en dat de gegeven Amerikanen dat podium opkwamen. Het was ook voor die Amerikanen de eerste uh, confrontatie, zou je, zou je kunnen zeggen, met de buitenwereld. Uh, ze hadden helemaal geen contact gehad, uh, wat we later hebben begrepen. Ze waren geblinddoekt, opgesloten. Dag en nacht uh, voor de gebouwen waar ze opgesloten zaten, uh, werden spreekkoren uh, aangegeven door de uh, leden van de revolutionaire garde. Dat was voor die, deze mensen een heel benauwende situatie. Toen uh, waren de vragen gesteld. Toen was de voorstelling, als ik dat oneerbiedig mag zeggen... was de voorstelling, zeker voor wat de revolutionaire garde betreft, afgelopen. Uh, de mensen werden weer teruggevoerd van het podium naar hun verblijfplaatsen. Licht ging uit. Wij werden in de bus gestopt en weer naar ons hotel gebracht. En toen was het, als de donder je verhaal maken over deze eerste ontmoeting met de Amerikaanse gijzel. Ik vond het een van de meest bizarre en ingrijpende en, en, en uh, momenten... In mijn, in mijn loopbaan als journalist. Was de stem van Frans Stultjens destijds werkzaam voor Echo... en een van de eerste die de Amerikaanse gijzelaar sprak. Vandaag, 31 jaar geleden. when you need me there Weesbols met Umbrella. Het is 6 uh, minuten voor 10. We gaan naar Kroatië, want dat land spreekt zich aanstaande zondag uit. Over de toetreding tot de Europese Unie. Met een referendum wordt de mening van de Kroaten gepeild. En in Sarajevo is Marcel van der Steen. Goedemorgen. Goedemorgen. Niet helemaal in Kroatië, maar er wonen wel veel Kroaten daar bij jou in Sarajevo. Wat is de stemming in Kroatië zelf op dit moment? Gaan ze voor of tegen stemmen? Nou, het wordt nog spannend zo, een paar dagen voor de voorkomende zondag, voor het referendum. Het leek eigenlijk redelijk een gewonnen race te zijn voor de, de pro-EU'ers, de mensen die voor toetreding zijn. Uh, de poll in november afgelopen jaar uh, gaf aan dat 60% van de Kroaten voor toetreding uh, zou stemmen. En... Toen was Marcel van der Steen weg vanuit Sarajevo. Hij was aan het praten over de stemming onder de Kroaten... die zich dus komende zondag moeten uitspreken... Uh, uh, voor uh, de uh, toetreding tot de Europese Unie. Ik kijk even of we weer contact met hem kunnen krijgen. Hij zei net dat de stemming dus nogal kantje boord is... dat uh, veel mensen tegen zijn en veel mensen voor. En dat het er dus om hangt of Kroatië zich zal kunnen uitspreken... voor de toetreding tot de Europese Unie. <coughs> de vraag is natuurlijk wat dat gaat betekenen... Want in 2013 gaat die toetreding van Kroatië pas echt uh, gebeuren... als tenminste de bevolking dus in meerderheid in zo'n referendum uh, ja zegt. Uh, en er is ook sprake van veel nationalisme uh, daar in uh, Kroatië. We hebben weer contact met uh, Marcel van der Steen. Ik had het over die nationalisten, Marcel. Uh, uh, hoe sterk zijn die in hun tegenstand tegen de toetreding tot de Europese Unie? Ja, die zijn daar heel, heel sterk tegen. Ze zijn vooral bang om hun identiteit te verliezen. De, de, de, Kroatië heeft hier uh, een twintig jaar geleden een oorlog uitgevochten... die natuurlijk ook ging om identiteit, om uh, een, een belangrijke plek hier op de Balkan uh, uh, op te eisen. Ze zijn nu bang op het moment dat ze lid worden van de EU, dat ze dat weer kwijtraken. raken. En hoe groot is uh, hun potentieel en hoe groot is hun verzet op de straat, zal ik maar zeggen, of in de straten? Nou, je, afgelopen zaterdag is er nog een demonstratie gehouden in Zagreb. Dat is natuurlijk, uh, vergeleken met de rest van het land, een lelijk, redelijk liberale en pro-Europese stad. Uh, daar gingen zo'n duizend mensen de straat op. Uh, maar het, het lijkt erop, uh, als je de, de, de pols moet geloven, dat zo'n 33% van de mensen... Tegen toetreding is. En 11% weet het op dit moment niet. Dus dat is een beetje de aanhang uh, die, die je kunt zien in die, in die peilingen. Juist. Goed, uh, dan hebben we nog uh, een deel van de bevolking dat bij jou in Sarajevo woont. Dat is officieel Bosnië, maar daar wonen ook Kroaten. Hoe, hoe zijn zij uh, gepositioneerd in, in het al dan niet voor uh, de toetreding tot de Europese Unie zijn? Nou kijk, zij, zij zijn uh, natuurlijk ook bang voor hun identiteit, dat zijn ze hier sowieso. Ze zijn een minderheid, zo'n 14,5% van uh, de bevolking in Bosnië is uh, Bosnisch-Kroaat. Ja. Het voelt zich heel erg verbonden met Kroatië. Ja. En uh, daarnaast, dus die zijn bang voor het verlies van hun, hun identiteit sowieso. Maar ja. daarnaast speelt er nog een ander ding. Ja. Op het moment dat Kort. straks Kroatië toetreedt tot de EU, moeten zij gaan, hè, alles wat zij importeren... ...moet dan Europese uh, uh, standaarden voldoen. En daar krijgen ze uh, dan, dan ook weer last van. importeren veel uit Bosnië, en het zal je niet verbazen... dat. Zij Marcel, ik moet het hierbij laten. Tot zometeen. Zometeen met Alex Brennickmeijer, de Nationale Ombudsman. Tot zo. Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur, de Eredivisie. De Graafschap hier in V. En is er een volgende aanval. En hier zelfs nog een kant. De Excelsior Nacht Blijft een beetje hangen. Hij schiet hem drie. En Tente RKC. Moet nu gaan schieten als de geven. Hij probeert hem te plaatsen in de wereld. En NOS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.